6 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedenavond allemaal, straks een vooruitblik op de vierde etappe. Morgen in de Tour de France ploegen tijdrit in Nice. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Goedenavond, leger Egypte waarschuwt president Morsi. President Hollande dreigt VS om spionage. En bestuur deelgemeente Feyenoord stapt op. Veel bewolking, af en toe schijnt de zon... en het is 17 graden in het noordwesten tot 23 in Zuid-Limburg. Morgen blijft het lang droog en schijnt de zon geregeld. Smiddags wordt het 20 tot 24 graden. In Egypte heeft het leger van zich laten horen. De politici hebben 48 uur om tegemoet te komen... aan de wensen van het volk, zei de chef van het leger... op de staatstelevisie, correspondent Sander van Hoorn. Sander, ze stellen president Morsi dus een ultimatum... Wat gaan ze doen als hij daar niet op reageert? Ja, dat is een goede vraag. Hè? Nee, dat, daar zijn ze dus niet duidelijk in. Overigens geven ze niet alleen Morsi een ultimatum... maar stellen ze ook de oppositie een ultimatum. Samen moeten ze er immers uitkomen. En Morsi die, uh, wist van geen wijken de afgelopen dagen. Maar dat geldt ook voor de oppositie die niet wilde praten... die elk gesprek eigenlijk als uh, bijvoorbeeld uh, onzinnig naast zich neerlegde. Nou, dat moet dus veranderen, zegt het leger. En wat anders? Ja, dan komen ze met een eigen routekaart, een eigen oplossing... En ik stel me zo voor dat ze dan bijvoorbeeld een interim uh, regering aanwijzen en streven naar vervroegde verkiezingen. Heeft de regering van Morsi al gereageerd? hebben op dit moment nog niet gereageerd bij mijn weten. Ik denk dat dat niet lang op zich laat wachten. En ik denk dat er vooral op de achtergrond heel veel gepraat wordt tussen het leger en de moslimbroederschap van Morsi en tussen het leger. En de oppositie. Het blijft ook een beetje schimmig allemaal. Lege leiding zegt achter het volk te staan. en eh, de, de, Dus dat ultimatum is er ook nog eens een keer. Maar ze zeggen ook, we willen ons niet met de politiek bemoeien. Hoe moeten we dat dan uitleggen? Nou ja, hoe je dit anders kunt definiëren dan je met de politiek bemoeien. Dat kun je, je natuurlijk afvragen. Het is wel hele directe bemoeienis. Waar het Egyptische volk overigens, heel paradoxaal gezien, niet, niet negatief tegenover staat. De laatste tijd zag je steeds meer mensen die weer heel actief riepen om een rol van het leger. en Sommigen wilden zelfs het liefst dat de, uh, het leger het land weer ging besturen. Maar daar heeft het leger dus geen zin in. Dus verder dan deze oproep en het eventueel oplorgen van uh, de wil van het leger... verder zal het niet gaan, denk ik. Want dat hebben ze geprobeerd. Misschien weet je het nog. Nu roepen de demonstranten om het aftreden van Morsi. Eerder riepen ze om het aftreden van Mubarak. Maar daartussendoor riepen ze om het aftreden van de legerleiding. Die hebben een half jaar lang het land bestuurd en hebben er ook een potje van gemaakt. waren toen de kop van Jut. Daar heeft het leger geen zin meer in. Dus ze zullen proberen druk uit te oefenen op de politici. Wetend dat ze de steun hebben van het volk. Weten dat ze de fysieke macht hebben in het land. Maar ze zullen zelf het land niet meer willen besturen. Dankjewel Sander, correspondent Sander van Hoorn.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 Gisteren berichtte het Duitse weekblad Der Spiegel... dat de Amerikaanse geheimdienst diplomaten van bevriende naties afluistert. In EU-kantoren in de VS en in Brussel zou afluisterapparatuur zijn geïnstalleerd. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Opnieuw een spijtbetuiging, maar geen excuses van de Nederlandse regering... aan de nazaten van de slaven. Vandaag is 150 jaar geleden dat Nederland de slavernij afschafte. Tijdens de herdenking in het Amsterdamse Oosterpark liepen de emoties hoog op. Verslaggever Matthijs van der Wiel. 21 kanonschoten, net als toen, op 1 juli 1863 in Paramaribo. Voorouders, op deze 150ste herdenking van de afschaffing van de slavernij... wil ik jullie dankzeggen voor jullie strijd. Een herdenking die zoals ieder jaar bol staat van emoties en gevoeligheden. En dit jaar zijn de verwachtingen extra hoog gespannen. Eigenlijk willen we stiekem met z'n allen één woordje horen. Maar dat woordje komt niet. Uh, sorry. Maar dan ook weer niet bij iedereen. Oh ja, ja, S crisis ja. U lacht daarom. Ja. Maar voor sommigen is het een heel belangrijk punt... dat het Echt een keertje maar. uitgesproken wordt. Iedereen weet hoe het is gebeurd, dus ja. Wat zou je meer vertellen? <laughs> de koning en de koningin zijn er. En namens de regering spreekt vicepremier premier Asscher. En hij zegt het. Ik sta hier vandaag namens de Nederlandse regering. En kijk terug op deze... Schandvlek in onze geschiedenis. Nou ja, hij zegt iets. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid. Maar de meeste aanwezigen horen die woorden niet. Van achter de heggen die de plechtigheid afscheiden van de rest van het park. en Degenen die het wel gehoord hebben, zijn lang niet allemaal tevreden. Ja, Worden wij vernederd door asociale asjer en dergelijke? Je hebt me voor altijd vernederd. Jullie willen geen keer bieden. bieden. Hoe willen jullie vrede hebben? Ze hadden niet alleen een spijtbetuiging, maar ook echte excuses willen horen. Ik vind het eigenlijk een aanfluiting. Hij had liever niet kunnen spreken. Beryl Biekman is van het landelijk platform slavernijverleden. Ik zal u één ding vertellen. Ik vind het schandalig. Want spijt is betuigd in Durban... Daar heeft Van Boksel een paar woorden over gezet. Jaren geleden, het, dit is een, eigenlijk een herhaling van die het woorden. Het is een herhalen van Zetten. Wat is het verschil? Het verschil is dat spijt een eenzijdige aangelegenheid is. Excuses is een tweerichting verkeer. Kan het aanvaarden of niet aanvaarden? Met spijt kunt u niks. En met spijt kan ik eigenlijk geen ene bal. En de ander vervolgens vraag: je, ga je kijken, gaan we kijken naar de effecten daarvan. U doelt op herstelbetaling. Daar heb ik het over alle effecten die te maken hebben met het, met het verleden, het slavernijverleden. U bent echt heel boos erover. Heel veel luisteraars zullen zich afvragen... of het nou het woordje spijt of excuses is. Waar maken ze zich druk Meneer, over? Ja, ik maak me wel druk over, want als ik een aanrijding heb gemaakt... en het is mijn schuld, dan zeg ik het spijt me. En als daarna, je dan zegt excuses, dan neem je de verantwoordelijkheid. Ja, en dan ga ik de verantwoordelijkheid nemen. En dan weet je wat er dan gebeurt? Ik rijd niet weg. Want de persoon zegt, zullen we de papieren invullen... En dan gaan we kijken, wat is de schade? Spijt kost niks, wilt u zeggen. Uh, en bij excuses, dan neem je de verantwoordelijkheid. Exact, exact. En de Nederlandse staat, inclusief de Antillen, denken dat wij blij zijn. Ik ben totaal niet blij. Eigenlijk is het een dag van rouw vandaag. Een bijdrage was dat van Matthijs van der Wiel. Het bestuur van de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord is opgestapt. Aanleiding, een zeer kritisch rapport dat vrijdag werd gepresenteerd. En waarin de bestuurders werden beschuldigd van cliëntelisme en machtbederf. Verslaggever Henrik Willem-Hofs. Gisteren wilden de bestuurders pas na debat op donderdag conclusies trekken. Waarom nu toch een andere beslissing? Nou, het rapport van onderzoeksbureau Bink is echt heel hard aangekomen in politiek Rotterdam. De woorden, je noemde ze net al, cliëntalisme en wangsbederf, die hebben erg ingehakt. Afgelopen weekend is er druk op de P van de bestuurders en de deelraadsleden opgevoerd. Gisteren hield één deelraadslid dat veelvuldig in het onderzoek voorkomt. De eer aan zichzelf. En vandaag heeft het bestuur met elkaar gesproken. En het opvallende is dat de bestuurder van GroenLinks daar heeft gezegd dat ze ermee stopt. En toen kwamen ook de bestuurders van de Partij van de Arbeid in het CDA over de brug. En nu heet het dus een gezamenlijk besluit. Ze gaan dus al voor het debat aftreden, maar ze blijven de missionair tot na het debat. Ze zullen zich wel verantwoorden dus in de deelraad. Het zijn dus de slachtoffers van het BING-rapport in de deelgemeente. Hoe zit het eigenlijk met het stadhuis? Nou, ook daar zijn ze zich echt rotgeschrokken. Eén raadslid komt ook in het rapport voor en hij solliciteert daarin openlijk naar een baantje. Doet dat nogal op een indringende wijze. Met hem is ook al gesproken en er wordt ook behoorlijk wat druk op hem uitgeoefend. Het zal me niks verbazen als hij uiteindelijk ook opstapt. Maar verder komt de affaire, de Partij van de Arbeid, de grootste in Rotterdam natuurlijk heel erg slecht uit. Want over negen maanden, dan zijn er alweer gemeenteraadsverkiezingen in de stad. En een van de mogelijke lijsttrekkers is Hamid Karakous. Hij is wethouder nu. Hij komt dan niet in het BING-rapport voor. Maar hij heeft wel veel te maken gehad met die hele affaire rond de moskee-internaten. Die nadrukkelijk in dat BING-rapport wordt genoemd. Nou ja, dus het, het dreunt behoorlijk na. En uh, de Partij van de Arbeid is nog niet van deze affaire af. Dankjewel Henrik Willem Hofs.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 De Russische president Poetin zal klokkenluider Edward Snowden geen visum verlenen... als hij Amerikaanse geheime informatie blijft lekken. Snowden zit nog altijd in de transitzone op het internationale vliegveld van Moskou. Correspondent David-Jan Godfoy. Is dit nou een teken dat Poetin wel bereid is om Snowden een visum te geven? Moeten we het zo zien, David-Jan? Ja, daar lijkt het in eerste instantie wel op. Kijk, Poetin heeft gezegd inderdaad dat hij uh, Snowden in Rusland asiel kan krijgen op voorwaarde... Dat hij ja, verder zijn mond houdt zeg maar, over alles wat, hij, uh, alles wat hij aan informatie heeft over de werkwijze van de Amerikaanse uh, inlichtingendiensten. Nou, de grote vraag is natuurlijk of Snowden dat wil. Volgens Poetin uh, heeft hij tegen de Russische uh, integratiediensten gezegd dat hij niet met de Russen wil samenwerken. Um, dat hij zichzelf beschouwt als een mensenrechtenactivist. En ja, als hij daarmee doorgaat, met, uh, met het door, uh, doorgeven en het doorgaan van, van lekken van informatie, ja, dan zal hij geen, uh, geen, geen ...asiel krijgen in Rusland. Maar het laatste nieuws, en dat is zojuist bekend geworden... ...is dat Snowden toch asiel heeft aangevraagd in, in Rusland. En de grote vraag is of hij op, uh, op voorhand op de hoogte was van die voorwaarden. Namelijk dat hij geen informatie meer mag lekken. En dat moeten we nog even afwachten. Maar in ieder geval voor Poetin betekent het nu... ...er was natuurlijk veel kritiek vanuit Amerika dat, uh, dat Snowden daar überhaupt was. Um, dan wil Poetin misschien toch de Amerikanen iets tegemoet komen. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Kijk, uh, Putin uh, heeft er helemaal geen enkel bezwaar tegen om de Amerikanen een beetje een hak te zetten. en Misschien wel een, een flinke hak te zetten. Maar als uh, Rusland hem toch hier opneemt, en, uh, de, de, dan is het natuurlijk heel erg tegen het zere benen van de Amerikanen. Nou, ik weet niet of uh, Rusland daar nou echt toe bereid is om willen van een klokkenluider uh, de, de verhouding met, met de Amerikanen heel erg op, scher, op scherp te zetten. Maar nogmaals, we moeten even afwachten hoe het zich deze komende uur... Dat dat daar gaat ontwikkelen. En wat kun je verder vertellen over de situatie waarin Snowden zich nu op dat vliegveld bevindt? Daar is heel weinig nog eigenlijk helemaal niks over bekend. Hij zit daar verluid nog steeds op dat internationale vliegveld Chirinetje. Ergens in de transitruimte. Hij, de Russische autoriteiten hebben steeds benaderd dat hij Rusland niet is binnengekomen. Dus dat hij niet langs de paspoortcontrole is gegaan. Maar niemand heeft hem daar gezien. Er zijn geen beelden van. Niemand heeft hem gesproken. Dus het is haast onmogelijk om te zeggen hoe, je, hoe die er daarbij zit. Correspondent David-Jan Godvoor.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 derde etappe in de Tour de France is gewonnen door Simon Gerrans. De Australiër van Orika GreenEdge. bleef in de massasprint... van een klein peloton de Sloaak Peter Sargan voor. De gele trui blijft om de schouders van de Belg Jan Bakelands. Op Wimbledon is titelverdedigster Serena Williams uitgeschakeld. De Amerikaanse nummer 1 van de wereld verloor in drie sets... van de Duitse Lisiki. 6-2, 1-6 en 6-4 werd het. Het was de eerste nederlaag voor Williams na 34 overwinningen op rij. Lissiki speelt in de kwartfinales tegen Kaja Kanepi uit Estland. Verkeersinformatie. In Den Haag bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er zaten 50 kilometer file in totaal. De meeste files staan vanmiddag rond Rotterdam. Twee files vallen op op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en de Ringvaartacaduct staat 5 kilometer file. Er hangt een verkeersbord los. Daar is een vrachtwagen tegen gereden. De rechterrijstrook is dicht. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Knop en Dressen en Elden. Drie kilometer vielen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dankjewel Edwin. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Het leger in Egypte waarschuwt president Morsi. We hebben een ultimatum gesteld. President Hollande dreigt VS om spionage. En Rusland zal de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden politiek asiel aanbieden. Als hij stopt met het schade van Amerikaanse belangen, zei president Poetin.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 ja, maar het is zo meteen op het programma. Ik kijk even op de gastenlijst Zo Luc Iking, wat komt die op? Oh ja, die komt die, die tweets, die tour. Ja, dat is altijd lachen. Uh, die komt zo voorbij. En we gaan natuurlijk vooruitblikken op de etappe van morgen. Dat is die ploegentijdrit aan de vaste wal van Nice. Maar eerst maar eens weer terug naar Wimbledon. Marcella Mesker kijkt naar de partij tegen, en, tussen Andy Murray en Mikael Juschny. Ja, het zag er zo goed uit voor Andy Murray 6-4 en 2-1 stond hij voor een break voor, maar vervolgens kwamen er nog drie breaks. Kwam Yousufi met 5-2 voor, maar verzuimde die de set uit te serveren bij 5-4. Mede dankzij een vertreffelijke pazing langs de lijn van Murray. Murray nu 5-4 achter, maar 40-15 op eigen service, dus op weg naar de 5-5. Belangrijke fase dus aan het eind van deze tweede set. Radio, Pelleton begon vandaag met alle renners aan de derde etappe van de Tour. De laatste etappe op het eiland Corsica was 145 kilometer lang. Daarin zaten vier beklimmingen. Eén van de vierde, twee van de derde en eentje van de tweede categorie. Na tien kilometer koers was de Kazak Andrei Katschetskin... de eerste renner die in de remmen kneep in deze Tour. En daarvoor was al wel een kopgroepje gevormd. Drie Fransen in het groepje. Cyril Gauthier, Sebastien, Minard en Alexis Villermont... Een Australië rijdt erbij, Simon Clark van Orica Green Edge. En jawel, opnieuw een Nederlander. Drie dagen, drie etappes gehad op Corsica. Alle drie de etappes een Nederlander in de kopgroep. Twee keer Lars Boom en nu is het Lieve Westra, de man van Soleil DCM.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 Koplopers naar Minar en Clark, maar die twee bleven niet lang vooruit, want er kwamen steeds meer aanvallen vanuit het peloton. En het peloton is nu al kleiner dan het gisteren was toen we in Ajaccio aankwamen. We hebben één koploper op dit moment. Een terechte koploper als het gaat om klimmen. Want het is de man in de bollentrui. De man van Europcar. Het is Pierre Roland die daar op kop rijdt. En Roland reed alleen maar voor die bollentrui en niet voor de etappe. En nadat de Nederlander Tom Dumoulin in de laatste twee kilometer nog probeerde om weg te komen... eindigde de etappentag uiteindelijk in een massasprint. Gerens pakt over. Gerens kijkt om en heeft Sagan in het vuur. Jarens in de positie. Jarens kan het ook, maar Sagan, Sagan in het groen. Die moet dit toch kunnen? Raakt hij ingesloten? Nee, Sagan komt er niet Sagan, aan. Of Sagan, Sagan, Sagan, Sagan. Ah, bie, niet te zien, Je ziet het zelf ook niet. Jarens of Sagan? Jarens of Sagan. En dat was uiteindelijk dus uh, Jarens die won vandaag de derde etappe in de Tour. De klassementen dan nog even. De gele trui zit morgen om de schouders van Jan Bakelands. De groene om die van Peter Sagan. De bolletjes-trui wordt gedragen door Pierre Roland... en de witte trui gaat naar Michal Kwiatkowski. Best geclasseerde Nederlander is Wout Poels. Hij staat op plaats nummer 27 op 1 seconde... net als alle andere 71 renners boven hem. Bart Voskamp is onze analist. En die heeft de hele middag natuurlijk met ons meegekeken naar die etappe. Die we net in, in een kort overzicht nog even hebben voorbij horen komen. Bart, we sluiten drie dagen Corsica af. Wat vond je ervan? Nou, ik heb een heel mooi eiland in ieder geval gezien, zoals iedereen. Het werd uitgebreid in beeld gepakt. Uh, aan de andere kant begonnen we heel hectisch en chaotisch... en uh, vrezen we voor de dagen daarna. Maar al met al denk ik dat de renners en, en wij best tevreden mogen terugkijken... dat het nog goed, uh, goed is afgelopen de laatste twee dagen. Normaal gezien hebben we altijd uh, een heleboel massasprints... de eerste dagen en een proloog. Nou, we hebben nu gelijk een, uh, een, een, een, een, een, een ritten gehad met, uh, met ook Nederlanders voorin. Dus ja... Wat mij betreft zijn we goed begonnen. Het uh, gaat wel in orde komen. Ja, ja, het heeft alles van... We voelen dat er een beetje... Het heeft alles van misschien wel een hele mooie sportieve tour. Sportief gezien bedoel ik dan. Dat er een hoop in, in gebeurt. Een hoop verrassingen misschien. Ja, zeker. We, we, hebben nu, uh, kijk, we krijgen nu eerst nog even een ploegentijdrit. En uh, ja, laten we eerlijk wezen, die gaan, uh, die gaan onze Nederlanders uh, niet winnen. Of tenminste, niet, geen Nederlandse ploeg die daar gaat winnen. Dan krijgen we wat tussenritten waarvan ik denk... ja, we moeten ook nog wel een keer een complete massasprint krijgen... waar wel iedereen mee kan doen. Waar Kevin die gewoon uh, voor de zegen gaat. Waar Kittel kan laten zien dat hij echt rap was. En omdat hij de eerste dag natuurlijk een beetje... Uh, met een paar uh, sprinters minder heeft gesprint. Dus die ritten moeten we ook hebben. Dat hoort ook echt bij de Tour. Nou goed, dan komen in Frankrijk. Dan hebben we wel heel veel publiek langs de weg. Ja, dat is je dan toch ook alweer. Dus uh, wat dat betreft uh, gaat het echt nog wel beginnen. Um, nog even over Zagan, want die hadden veel mensen denk ik in hun uh, in hun tourteam. Uh, ik moet zeggen ik ook trouwens. Wie niet, had... Wie niet, hè? Wie ja. uh, hij heeft het hele jaar natuurlijk goed gereden. Overal zijn ritten gewonnen. En vorig jaar gelijk uh, in de eerste week won hij al een paar ritten. Hadden we nu ook gedacht, gisteren uh, was een kansje voor hem. Ja goed, dan is die Jan Bakerlands uh, net, hem net voor. En één uh, seconde vooruit werd die tweede, had hij kunnen winnen. Vandaag zat hij er heel dichtbij, een half wieltje. Ja, soms ligt uh, winst en verlies uh, ligt binnen, binnen één wiel. Of ja. binnen één seconde. Ja, Dus daar balen ze wel bij die, uh, bij die ploeg. Hoewel ze wel de groene trui hebben natuurlijk uh, voor Sargon. Maar hij had liever denk ik twee ritoverwinningen. Ja, gehad. Ja, ik denk niet. Ja, voor had getekend voor die groene trui... Uh, die als je meeneemt naar Parijs, die kans wel weer groot is... Ja, dan is het echt een overwinning. Maar alleen een groene trui dragen, dat is voor een renner... Alas natuurlijk een troostprijs. Ja. Je hebt de Nederlanders al even aangestipt. We zien ze veel van voren. Ze zijn uh, actief. Ja, ze zijn zeker actief. En uh, ja, dat, dat werkt toch aanstekelijk. Dus wat dat betreft hebben we gezien... ze, doen, ze kunnen gewoon meedoen. Ze zitten in ontsnapping. Hij is ook wel eens anders geweest. Dus dat geeft ook wel aan dat, uh, uh, dat ze uh, de neus hebben voor de ontsnapping. En dat... Uh, dat gaat de komende dagen ook zo zijn. Alleen ben ik bang dat het uh, wel uh, bijna doelloos zal zijn... in de ritten die ertussen liggen met de sprint. Want ja, de sprinters moeten nu aan bod komen. En uh, daar zullen ze ook alles aan gaan doen. We blikken zometeen nog even vooruit naar uh, morgen. De vierde etappe, dat is dus die ploegentijdrit. Play Tweets, doel, luk ik ik. Ja, Luc. Ja, ook Twitter vond het een spannende etappe wel. Toch wel, hè? Ja, wel hoor. Ja, het was een mooie finish met, uh, met ook veel, veel rare geluiden. Zij kan, Ah! Nee. Ja, uiteindelijk won dus ze Jarons. Verdiend vinden veel mensen op Twitter. Want ook zo wordt gezegd: als je Sagan kan verslaan, dan verdien je het ook wel. En zelf had hij er oh, toch wel iets minder vertrouwen in, leek vanmorgen. Want hij zei toen op zijn Twitter voorafgaand aan deze etappe: Today is going to be nasty. Uh, Johnny Hoogland heeft een nieuwe baan. Hij heeft namelijk uh, op zijn verjaardag, 13 mei, een tondeuze gekregen van zijn vriendin Gerda. De beroemde Gerda. En die tondeuze heeft hij nu meegenomen naar de tour. En op zijn Twitter meldt hij dat hij hem nu al twee keer heeft gebruikt. En niet bij zichzelf. Nee, Johnny scheert tegenwoordig. De hoofden van collega-renners. Uh, Peter Koeman ziet al mogelijkheden voor de toekomst, namelijk een carrière als rondekapper. Erik Cotton tweet: Mooi man: tientje per scheerbeurt. En je hebt de verband en herkosten, er zo weer uit. En Jan van Dort moet er ook om lachen en vindt dat Johnny een beetje lijkt op een Amerikaanse marinierskapper. Er zijn ook al wat renners met blessures. Johnny Hoogland dus bijvoorbeeld. Of ook Tony Martin, die als een soort pakje filet americain... over de wegen heen rijdt. En ook Geraint Thomas, die zit op de fiets... met een breukje in zijn bekken. Hij viel op de eerste etappe, maar rijdt dus nu gewoon door. Veel reacties daarop. Team Sky, ploeg van Thomas, die zegt het volgende op zijn Twitter... heroïsche prestatie van Thomas. Zoveel liefde voor de Tour de France. Alexandra Hurley vindt het gekke werk. Zij vraagt zich af of fietsen de aanbevolen medicatie is... om een breuk in de bekken te laten genezen. Matt Stevens leeft met hem mee. Hij zegt brak mijn bekken een paar jaar geleden en kon toen twee weken lang niet eens op een zadel zitten. En Francis Norman is het met hem eens. Hij denkt dat alleen zitten al lastig genoeg is. En Dennis zegt eigenlijk wel wat heel veel mensen denken. Wat een held. Het doet eigenlijk al pijn om naar hem te kijken. El, ja En Roland die verstevende vandaag zijn eerste positie in het bergklassement. Hij rijdt in een bolletjestrui, maar hij heeft er eigenlijk meer een soort bolletjes tenue van gemaakt. Nou, daar zijn veel reacties op, op Twitter. Misje Bouwman bijvoorbeeld vindt het een beetje een clownsetje, alleen de rode neus ontbreekt nog. Elko die tweet, wel sneu als je naast bolletjestrui ook nog een dito broek, fiets, helm en bolletjesonderbroek aan hebt. En Jolanda concludeert, eigenlijk fiets je gewoon een beetje voor schut in je bolletjes terug. Bouwman, daar staat hij echt? Ja, Mieche Bouwman op Twitter. Ja, het kan ook op Twitter. Het kan natuurlijk allemaal <laughs> <mijn> anonieme uh, <laughs> nicknames zijn. Luc, dankjewel. Morgen is hij er weer. Yes, tot morgen. En morgen is ook de vierde etappe in de Tour. Dat wil zeggen, die renners die zijn nu allemaal zich aan het inschepen. Ik weet niet hoe ze allemaal gaan. Per vliegtuig geloof ik, hè, Ja, renners... per vliegtuig. Dat is op zich wel goed geregeld. Maar ja, het is toch wel weer zo'n onderbreking van. Meestal heb je een verplaatsing vlak van rustdag. Dus dan heb je allemaal mooie tijd. Maar ja, aan de andere kant, morgen staat er gewoon... De ploegentijd uh, uh, staat weer voor de deur. Dus ja, dan moeten de renners toch wel ja. weer zorgen... dat ze voor hun kopman de, de, de, de tijd terugpakken of, of geen tijd verliezen. Ja, een deel van de karavaan gaat gewoon per boot. De mediavertegenwoordigers, die moeten langer erover doen volgens mij. Daar balen ze wel van. Maar goed, die renners, dat, dat is dan goed geregeld. Um, Zo'n ploegentijdrit. Uh, 25 kilometer is het rond Nies. Ja, ja, wat kan je daarvan zeggen? Nou ja, wat kan je daarvan zeggen? De 25 kilometer parcours relatief vlak is uh, een ploegentijd. Het moet je echt heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Uh, het zijn toch wel de geëikte ploegen die daar van voren zitten. Ja, Sky, Carmin en uh, BMC zullen goed zijn. Maar ik denk dat Belkin ook heel goed is. We hebben gezien, die jongens zijn goed in vorm. Uh, ze rijden over het algemeen goede ploegentijdritten. Het zou moeilijk zijn om... om, om om een top drie te rijden, maar ik, ik, ja, ik denk wel dat ze een rond de vijfde plek kunnen rijden. Dat zou voor Mollema betekenen dat hij gelijk uh, heeft nog geen tijd verloren, dat hij gelijk uh, redelijk doorschuift in het hmm. Hoe Kun je daar eigenlijk op trainen? Want die jongens die zitten natuurlijk het hele jaar overal en nergens, ze rijden nooit altijd per se samen. Ja, de, ze, daar hebben ze gewoon heel weinig tijd voor, maar je moet je voorstellen, die jongens die, uh, die zitten een heel jaar bij elkaar in de ploeg, en soms zitten ze meerdere jaren bij elkaar in de ploeg, dus die weten precies van wat iemand wel of niet kan. En uh, ja, dan, dan, dan wordt daar de volgorde wel aan bepaald. Je moet eerst een sneller voorop zetten en dan moet je er wat minderen. Dus je moet oppassen dat je elkaar er niet afrijdt. De ene keer moet je in een enkele waaier rijden. Dus dat is gewoon echt bij elkaar in het wiel. Uh, staat er veel wind, ja, dan moet je ronddraaien. En uh, je moet een goede teamcaptain hebben die dat, uh, die dat, goed, uh, die dat goed kan. Nee, want Bakeland start in het geel dus. Hè? Uh, radiocheck, kunnen die dat, denk je? Ja, die kunnen dat wel. Maar goed, die hebben natuurlijk vandaag de hele dag al op kop gereden. En ik vraag me af, als je de hele dag op kop rijdt... of je dan die ploegentijdrit nog wel sterk genoeg bent om te winnen. Ze zullen... Ik denk niet dat ze dat gaan redden, maar... één uh, ja, seconde voor heeft hij. Hè, dus. Ja, dat, dat is te <lacht> verwaarlozen, dus die tellen we maar niet mee. Nee. Het, is allemaal, het is allemaal gelijk. Nee. Nou, wat interessant toch morgen weer. Wij gaan daar in ieder geval over praten in uh, Radio Tour de France. Uh, vanavond trouwens veel meer, hè, in uh, Lijn, vanaf tien uur. En dan zullen we Marcella Meska daar ook in terug horen. Want het is natuurlijk uh, belangrijk wat er gaat gebeuren. Heel uh, Groot-Brittannië hoopt op uh, Andy Murray. Want als er dan al eens een kans voor hem is om Wimbledon te winnen... is het nu wel, met al die favorieten die al naar huis zijn Marcelle, maar dan moet hij eerst de joes niet verslaan. Ja, en het gaat moeizaam, hoor. Het gaat heel moeizaam. Eerste set voor Murray met 6-4. Tweede set uh, moest hij terugkomen van 5-2 achter. Het is nu 6 gelijk en de tiebreak gaat beginnen. En ik zie hem zelfs af en toe een beetje zo met die hand naar zijn rug grijpen. Dat is altijd een probleem voor hem. Daarom speelde die Roland Garros niet. Ik denk meer dat het uh, ja, een, een teken van frustratie is. Niet zozeer dat hij geblesseerd is, maar lekker gaat het niet. Ook af en toe wanhopige blikken naar de kant naar zijn team. En dat bestaat wel uit een stuk of vijf, zes man. En dan telt de familie en vrienden erbij op. En dan zit je daar met tien man in de box. Eerste punt. Backhand van Eusne naar de backhand van Murray. En die gaat uit. En het eerste punt van de tiebreak gaat naar de Rus. Die heel goed speelt hoor. Aanvallend. Harde vlakken slagen. Blijft goed serveren. Misschien even een momentje van verslapping toen hij voor de winst in de tweede set serveerde bij 5-4. Ja, dan krijg je toch een beetje spanning. Dan voel je dat, even een wat mindere service en toen uh, sloeg Murray toe. Nu is het dus 1-0 in de tiebreak van de tweede set. Kan Yushni uh, hier de wedstrijd op gelijke hoogte trekken? Hij zal wel moeten, wil hij winnen. Want 2-0 achterkomen in set, ja dat lijkt me vrij hopeloos tegen Murray. Maar Yushni, uh, wel het uh, momentum hoor. Uh, Murray met een tweede service en die service is niet zo heel hard... Hij uh, duurt nou ook eventjes lang met het uh, stuiten. Gaat dan uh, naar zijn tweede service. Een ondiepe tweede service. Uh, Yushin heeft daar geen problemen mee. En de rally is weer aan de gang. Dat kan je aan de heren overlaten. Die uh, beheersen het grastennis uh, voortreffelijk. Yushin uh, kan hier uh, zijn uh, tweede achtereenvolgende kwartfinale gaan halen voor uh, Wimbledon. Vorig jaar deed hij dat uh, ook al. Hij speelt hier vaak. Hij speelt uh, goed. Uh, dit punt gaat dan uh, naar Murray. Het is één gelijk in de tweede set tiebreak. Eerste set dus met 6-4 van Murray. Maar het uh, eind is nog niet in zicht. Marcelo Messersch komt terug vanavond met het uh, verloop van deze partij. En alle andere rangen en standen van deze maandag op Wimbledon. In ieder geval straks tussen 10 en 11 in uh, Langs de Lijn. En dan ook uh, uitgebreid na uh, praten over de uh, tour van vandaag natuurlijk. Uh, eens even kijken op mijn klokje. Het is uh, bijna half zeven. Het is tijd voor Avondspits met Joost Eertmans. Joost, waar gaat het over vandaag? Jurgen, goedenavond. Het gaat over een, uh, een protest... aangekondigd door Geert Wilders. Je weet wel, hij gaat een, uh, op 21 september... een grote protestdemonstratie uh, voeren tegen dit kabinet. Op zaterdag trouwens, uh, Jurgen. Dus dat betekent dat mensen geen vrij hoeven te nemen. Daar, daar is over nagedacht. Het betekent dus een protest... Niet tegen Wilders, maar door Wilders. Dat is ook wel eens aardig voor een verandering. Hij wijst premier Rutte aan als de grote schuldige. De man die zinloze belastingverhoging doorvoert. Dom bezuinigt. Terwijl Rutte zegt, het is de beste ministerraad van na de oorlog... Wij zeggen, of tenminste ik hier bij Avondspits zeg: ik ben het ermee eens. Het kabinet moet dramatisch worden bijgestuurd. Massaprotest tegen dit kabinet is broodnodig. Dat is mijn stelling. Uh, laat je horen voor Avondspits. Bel WNL 0800 1121. 0800 1121. Of een hekje eens, een hekje oneens. Hekje WNL mag ook, ik ben bereikbaar. Theater van het Argument gaat nu open voor u. Over drie minuten zijn we er na het weer. Verkeer en het NOS nieuws. Graag zie ik u in de avondspits. Tot zo.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 Rusland zal, Rusland zal de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden politiek asiel aanbieden... als hij stopt met de schade van Amerikaanse belangen. Dat heeft president Poetin gezegd. Hij voegde eraan toe dat Snowden niet naar Rusland wil. Snowden zit al een week op een vliegveld van Moskou. Hij heeft politiek asiel aangevraagd in Ecuador. Maar dat land liet weten dat de behandeling nog maanden kan duren. Snowden maakte bekend dat Amerikaanse geheime diensten... wereldwijd burgers en Europese diplomaten afluisteren. De Franse president Hollande dreigt het overleg met de VS... over een vrijhandelsverdrag te blokkeren... als Washington niet direct stopt met het afluisteren van Europese diplomaten. Hollande reageert hiermee op de berichten over de grootschalige spionage. Alleen als de VS garandeert dat het afluisteren wordt gestaakt... kunnen we volgende week overleggen, aldus Hollande. En hij voegt eraan toe dat hij spreekt voor de hele Europese Unie.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 Het weer. Mark op De zon schijnt nog even en ook vannacht hebben we flinke opklaring. Het kan hier en daar wat nevelig worden. Het koelt af naar 7 graden in het oosten. In het westen van het land tussen de 9 en 11 graden de minimumtemperatuur. Dan morgen een oplopende temperatuur naar 20 tot 24 graden. Het warmst wordt het in het zuidoosten. De zon schijnt geregeld en is een groot deel van de dag ook droog. Dat blijft het op de meeste plaatsen. Maar laat op de dag is een heel lokaal buitje niet helemaal uitgesloten. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten. Is zwak tot matig kracht 1 tot 3. Woensdag vormt dan een beetje dissonant in het weer. Want dan is het bewolkt en regent het een poosje. Laat op de dag wordt het van het westen uit weer overwegend droog. En de dagen daarna is het gewoon weer droog. Met steeds meer zon en temperaturen van 22 graden. In het weekeinde wordt het misschien nog wel wat warmer. Aan de verkeersinformatie Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor het ring van het aqueduct 5 kilometer. Daar hangt een verkeersbord los. De rechte rijstrook is daardoor dicht. En er staan nog files op de A13 van de Haag naar Rotterdam. Voor Achrit en een rode Rijst, 2 kilometer. Voor Knop het Kleinbolderplein ook 2 kilometer. Daar staat een auto stil. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Massa-protest tegen kabinet is broodnodig. De week begint al echt. Als u WNL luistert, radio aan, verstand op één. Dit is Avondspits. Wel, WNL. 0800 1121. Ja, Goedenavond, de peilingen laten op dit moment het grote gelijk van Geert Wilders zien. Geen 6 miljard domme bezuinigingen doorvoeren en nog meer lastenverhogingen. Om ons heen lijken landen weer aan het opkrabbelen te zijn. Bij ons lijkt de tunnel steeds donkerder te worden. Alles wat moet groeien, krimpt. De economie, export, consumentenvertrouwen, de investeringen. En alles wat moet krimpen, dat groeit. De belastingen, het aantal werklozen, de faillissementen. Wilders weet wel hoe hij zijn boodschap moet verkondigen, maar hij heeft gelijk. 50 faillissementen en duizend werklozen erbij per dag. Het is geen resultaat om trots op te zijn. Koop een huis en een nieuwe auto, zegt Rutte. Pak het spaargeld af, zegt Samsom. Ons geld moet rollen, zeker, maar voorlopig rolt het vooral richting vage economie aan de rand van de Middellandse Zee. Heeft Jord Kelder dan gelijk en staat ons land aan het begin van een nieuw rampjaar? Of moeten we onze gedelegeerden onverkort steunen, omdat alleen zij die blijven staan voor hun zaak ons uit de crisis kunnen helpen? U mag het zeggen. Wat mij betreft is een massademonstratie tegen de rampzalige koers van dit kabinet broodnodig. Bel WNO 0800 1121. Goedenavond. Laat u maar horen. 0800 1121 1121 gratis lijn. Er is nog één lijntje open. Dus u kunt erbij zijn. Of een hekje eens, een hekje oneens. Dan zit u op Twitter. Zoals Jan-Willem Bossoven, die twittert mij. De mening laten horen over het kabinetsbeleid is prima, Eertmans, maar dan graag genuanceerd. En daar hebben we Wilders niet bij nodig. Bent u moe, zoals bijvoorbeeld de heer Biesheuvel... of gelooft u er nog heilig in de koers van dit kabinet... met zijn sociaal akkoord, zijn hopelijk ooit pensioenakkoord... woonakkoord enzovoorts... terwijl eigenlijk alles vastloopt waar ze bewegingen wilden krijgen. En dat is ook de reden dat PVV-voorman Wilders... een grote demonstratie gaat starten tegen het kabinet Rutte ascher Hij vraagt een vergunning aan bij de Haagse burgemeester... Uh, op het plein op zaterdag 21 september moet het allemaal gaan gebeuren. Gaat u er naartoe? ben benieuwd. Vindt u het een goed idee of zegt u joh, dat heeft helemaal geen zin? Zometeen twee politicologen die daar hun licht over laten schijnen. Eerst komt u aan het woord. En de eerste beller is Jan Parmentier uit Hengelo. Goedenavond, Jan. Uh, goedenavond, Joost. Hoe is het? We kennen elkaar nog van vroeger. Ja, ik vind het een goed idee van Wilders. En het is niet eens die bezuinigingen. Ze, ze bezuinigen, er moet al wat bezuinigen, maar ze bezuinigen op de verkeerde dingen. Ja. En als ik dan dat grote stuk vrijdag in de Telegraaf zie, die kop. Uh, die corruptie hier en die misstanden bij Vrauders. de overheid, die ja. kost tot 22 miljard. Ja. Ik heb dat al jaren gezegd en het wordt je niet ten dank afgenomen, dat weet je. En uh, er moet echt wat gebeuren in dit land, want het gaat de verkeerde kant op. Er is nu een onderzoek van de Wereldbank... dat de aantal is nu uh, zo verschrikkelijk in Nederland... we staan op drie na onderaan van de lijst, ik geloof 170 landen... en er staat bij de Nederlandse snel nou, on the same level as Iritrea en Zimbabwe... ja, dan ga je toch achter de oren ja, ja, ja. De media durven te weinig aan te doen... en niemand durft zijn mond te dropen doen. Ik doe dat wel, het is dus me niet dank afgenomen. Maar er moet echt wat gebeuren en ik geef meneer Wilders gelijk. Ja, nou, ik hoop, ik hoop dat... dat zit aan aan andere kant dat dat... van het touw te trekken, uh, Jan. De, de, de vraag is even, heeft het zin, denk ja. jij, zo'n massaprotest? Ja, protest? Het, heeft, het heeft zeker zin. Ja. Uh, en, maar die zin uh, die moet wel een beetje opgepept worden. De media ook. Die hebben altijd de, de, de, ja, het vingertje naar buitenland. De kranten vol met dingen die daar mis zijn. Maar als er in Nederland iets mis is, dan hoor je niks. Nee. En daar doen de media weinig of niets aan. En dat vind ik heel erg. Oké. Okay. geeft de media nog meer schuld... En ook de Kamerleden die geen, geen volksvertegenwoordigers, volksvertegenwoordigers, maar ja. politieke dieren zijn. Die geven het nog meer de schuld dan het kabinet. Daar begint het. Hè? Daar begint het. Jan ja. Parmentieren, dankjewel uit Hengelo. Merci. Het is weer het fenomeen, luisteraars. Op Twitter allemaal vrij, vrijwel allemaal oneens. En op de lijnen komt heel veel steun binnen. Uh, dus u kunt daar uw mening aan toevoegen. Uh, Johan de Witt zit het mij oneens. Met protest los je helemaal niks op. Maar ja, met Rutte ook niets. Dus hij twijfelt. Maarten Westering zit het oneens. Dat zijn onderbuikgevoelens. Iets waar vooral de heer Wilders goed in is. Natuurlijk is het veel. Maar soms kan je niet anders. Massaprotest tegen dit kabinet is broodnodig. 0800-1121. u bent erbij. Advermaat uit Sigers Ja, dat klopt. Dag Ad. Ja, Vertel. Goedenavond. Ja, ik uh, uh, ben het op zich wel eens met het feit dat er geprotesteerd wordt ja. tegen het kabinet. Maar ten eerste vind ik dat Wilders wel de allerlaatste is uh, die uh, dat protest zou moeten leiden. Want ik heb hem nog nooit een goede oplossing voor een probleem kunnen betrappen. Uh, mm. In de tweede plaats uh, denk ik dat... Uh, ja. Uh, jij gebruikt het woord bijsturen. Om te kunnen sturen moet je eerst uh, vaart hebben. Nou, dat is wel het allerlaatste waar dit kabinet zich mee bezighoudt. Uh, mm -hmm. ja. uh, dus jij zegt afstappen? Vechtot. Je zegt het kabinet moet afstappen? Uh, nou ja, ze, ze <laughs> doen niks anders in wezen. Nee. Zijn ze al afgestapt. Ja, dan moeten ze alleen nog opstappen. Ja. Ja, ze moeten, ze moeten als ja. bliksem opstappen en, en, en, de, en de vaart inzetten en ja. in de goede richting. Ja, dus van de fiets af dan toch opstappen en, en, en dan weer vaart maken. Het is, het, is, het is een interessante bespiegeling die je geeft, Ad. Het, het punt is, ga je naar de demonstratie toe? Nee, zeker niet. Nee. Uh, en, en dat is vooral omdat, uh, omdat Wilders hier, uh, hier achter steekt. Maar dat is apart. Ik zou naar ja. de demonstratie gaan die, uh, zich, uh, waar men zich druk maakt over... Uh, en uh, nu, dat ja. er nu eens werk gemaakt zou worden van de vergroening van de economie. En uh, tot nog toe... Uh, ja, maar ja, je, je moet soms... Je, na, ver, kijk, je verwacht van, ver, ja. soms... van Samson hm. dat, uh, dat hij daar uh, toch enige, uh, enige sturing aan kan geven. Maar nou, dat, dat, dat is eigenlijk... er nog helemaal niet... Uh, oh. Dat weiger ik te geloven, had, maar het punt is, hier, ik zie dat meer mensen ook twitteren van wil, dus ja, dan ga ik niet. De andere kant, de man uh, kan, kan, kan, kan, kan je mee eens zijn, soms mee oneens zijn. Je kunt ook zeggen, ja, er moet iets gebeuren. Dan ga ik maar inderdaad naar die demonstratie toe om mijn, mijn protest, mijn verzet aan te tekenen tegen de koers van dit kabinet. Daar hoef je op zich geen PVV voor te zijn. Nee, maar... Euh... Wilders uh, trekt dit gewoon naar nee. zichzelf toe. En ja, uh, dat doet hij. Uh, uh, ja. ja, daar hoef je geen profeet voor te zijn. Nee, dat zie je niet zitten. Ad dank je zeer. Richard twittert maar niet met Wilders. Waarom doet de SP eigenlijk niks? Niet ermee oneens. Jan van Molen zegt... Ben mijn spaargeld al kwijt aan Samsung. Ik ben het ermee eens. Ik wil protesteren. Jos Kingma twittert oneens. Iedereen kan roepen dat het anders moet... en daarbij veel lawaai maken. Alleen een goede politicus werkt aan een oplossing... Ik ga zo naar Martijn van de Kooi. Eerst nog even Vincent van Veen uit Vlissingen. Goedenavond. Goedenavond, Vincent. Ja, hallo. Uh, ja, ik ben het volledig eens met je stelling. Er moet eens een uh, de mond open gedaan worden. Want iedereen roept uh, altijd maar wat. Maar er gebeurt niks. Ja, maar... Is het wel Wilders. Ja, maar Wilders doet het tenminste. Ja, maar... Je... Het, het gaat niet altijd uh, goed met al zijn plannen en uh, wat hij nee, nee, allemaal wil nee. en allemaal uh, eist. Heeft, heeft... dit soort dingen, het gaat over de Hollanders, over de Nederlanders... Kom op man, we moeten eens een keer opstaan met z'n allen. Maar, ja goed, jij zegt, we moeten onze mond open doen. Jij vindt ook dat de bevolking te weinig wordt be, be, benut. Maar hij, betrokken, be, betrokken en wordt. inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, dan, dan... het wordt allemaal geregeld zonder, zonder onze mening te vragen. Er, er wordt ja. nooit een, een, een concrete vraag aan mij gesteld. Ben je er mee eens wat er eigenlijk allemaal gebeurt? Nou, ik, ik, stel je, ik stel je een nee, vraag. Nee, ben ik verdorie helemaal niet. Nee, nou die vraag stel ik je. Ik en... ben pissig, echt waar, al ja, jaren. Ik hoor het. Hey Vincent, ben je erbij op 21 september dan op het plein? Nou, ik heb uh, nu voor het eerst erover gehoord, dus ik ga eens even kijken of ik dat kan doen. En dan ga ik inderdaad wel zo dat ik er ben. Nou. En dan neem ik een heleboel mensen mee, want ik weet, uh, heel veel mensen zijn bij mijn mees. Nou, dan moet je een een spandoek ook maken, denk ik, dat, uh, dat jouw argumenten ondersteunt, vind ik. Ja, wat staat erop? Nee, Joost uh, zeg ik dan. Le ja, leven avondspit. Maak even een spandoek leven avondspit. Ja, ja, dan gaan we weer terug zien, uh, jongen. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoelde niet, Absoluut. Oké. Okay. Ik ben het echt slombeu. Bedankt daar. Bedankt, Vincent van okay. Veen. Merci. Hè. Tot een volgende keer. Ik ga naar Martijn, Martijn van de Kooi. Goedenavond, Martijn. Ja, goedenavond, Joost. Zo, jij bent uh, weer present. De, onze huisbinnenhofwatcher. Uh, huis, uh, ja. Um, yes. Wij praten even over het protest tegen, uh, tegen het kabinet. Wil uh, dat organiseren? Een massaprotest heeft hij het over. Mm -hmm. um, ja. Ik ben het daarmee eens. Vind jij dat het nodig is? Nou ja, Kijk, als ik naar de landen om ons heen kijk, of uh, gewoon de wereld, hè, dan zie je dat er om heel veel plekken protesten zijn op dit moment. En die hebben allemaal met hetzelfde te maken, dat mensen het steeds moeilijker krijgen. Hè, dus uh, mensen krijgen het moeilijker uh, qua geld uh, en moeten bezuinig worden. Nou, je ziet het in de zuidelijke landen, hè, Griekenland, Spanje, ja. Portugal. Uh, daar zijn al heel veel protesten geweest. Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat in Nederland het tot nu toe heel erg rustig is gebleven. Dus ik snap uh, zeker waar het vandaan komt. Ja. Alleen ik hoorde een luisteraar ook zeggen... van ja, ik ben het wel eens met protest... maar ik ga niet met een bord PVV-yes... En ik denk dat dat het zwakke punt is. Want Jij, je, ziet, ja, ja. Ja, ja. je ziet dat al die protesten... spontaan zijn begonnen in die landen. Hè? Als je kijkt naar... naar, naar uh, het zijn ongeorganiseerde protesten... mensen die elkaar op Facebook... Uh, via Twitter hebben gevonden... en hebben gezegd we gaan de straat op. Dus... Of dit nou werkt, ik vraag het me af. Nee, precies. Ik, ik ga even naar wat tweets toe. Dus tussen kun jij misschien eventjes aan, aan het geluid doen... of er wordt al even aan gewerkt. Uh, ik lees voor Hendrik Willem, die zegt... oneens, dit kabinet is een kabinet van mijn voorkeur. Bezuiniging is nu eenmaal nodig. En Vincent van den Berg zit het ook eens, maar zonder wilders. Ik heb nooit gedemonstreerd, maar ik doe nu mee. We moeten niet mis te verstaan signaal afgeven. Het is genoeg. Bent u het met Vincent eens, luisteraars? Mijn stelling is massaprotest... Tegen dit kabinet is brood nodig. U kunt uh, meedoen hoor. 0800-1121. Of doe het ook via Twitter. Een hekje eens en een hekje oneens. Vindt u dat er echt geprotesteerd moet worden dat het nu tijd is? Het kan niet langer wachten. Of uh, vindt u dat het kabinet op de goede weg is? U mag het al laten weten. Martijn wordt ondertussen even teruggebeld op zijn vaste lijn. Dat lijkt me inderdaad een verstandig idee. Dan ga ik naar meneer Dalers uit Maastricht. Goedenavond. Goedenavond, ik ben de heer Dellis in Maastricht. Ik wil ook mee gaan protesteren. Ik ben 80 jaar. Maar als je ziet dat er maken ze een grote puinhoop van hier in Den Haag. Ja, u gaat, u gaat van Maastricht met de auto naar, naar het plein. Ja, ik ga er naartoe. Ik, we zijn al jaren bekort. En er komt helemaal niks van terecht van het kabinet. Het is gewoon waardeloos. Het is niks als bezuinigen. Ja, wat steekt u, welke bezuiniging steekt, steekt u het meest? Eigenlijk, eigenlijk elke bezuiniging. Want er komt eigenlijk niks goeds, van, goeds uit. En je wordt alleen op de kleine man bezorgd. Ja, ja, ja, en nog even. U mag nog meer gaan betalen. Dan zijn de lasten nog uh, verhoogd. Als en er ze... wordt en, en, en ook een leger bezuinigd. Waar wordt niet op bezuinigd. Ja, nee, dat, nou, er moet nog veel meer bezuinigd worden. Dus we zijn er, we zijn er nog lang niet. Dank, dank u wel, meneer Daders uit Maastricht. En ik geloof dat Martijn er weer is. Martijn van de Kooi, welkom terug. Ja, op een betere lijn, Zo, volgens mij. dat scheelt, ja. dat scheelt, joh, dat scheelt. Zeg, Arke, jij zei in wat ik ervan meekregen van... joh, dat is eigenlijk, eh, omdat wilde zijn naam eraan verbindt... zullen er minder mensen komen, dus jij verwacht ja. geen grote opkomst. Um, ja, zou het dan helpen als het protest door een ander zou worden georganiseerd? Nou, wat ik, wat ik denk eigenlijk, is dat, uh, dat spontane uh, protesten... waarin mensen elkaar via sociale media vinden... dat dat de meeste kans maakt op dit moment. Kijk... Als bijvoorbeeld andere partijen zouden zeggen... we sluiten ons aan bij dit protest, bijvoorbeeld de SP, hè, ik noem maar wat... Ja. dan zou het al wat groter gedragen worden. Maar doordat die stempel PVV erop zit... heb je al toch een behoorlijk deel van de mensen... die het niet eens zijn met het kabinetsbeleid, maar die dan toch niet komen. Ja. Dus, dus ik denk dat het uh, wil dus wel goed aanvoelt. Want dat, dat hij is niet voor niets een hele goede politicus. Wat er leeft, dat mensen ontevreden zijn... Maar uh, de, de, ja, de opkomst lijkt me uh, ja, mager. Zeg maar. ja. Dat is een groot risico. Wat Wilders is een stratege, denkt goed over zaken na. Ja. Uh, Wilders zegt nu al: het wordt een massaprotest. Dat is natuurlijk diep treurig voor hem. Als er gewoon een halve ja. op uh, staat uh, ja. Ja. op het plein. Nou, dat is volgens mij een heel groot uh, afbreukrisico... die aan, dit, uh, aan deze oproep uh, zit. Yeah. Uh, want ja, uh, ik bedoel, ik, ik weet niet... Ik zie het nog niet vorm hoor. Dat er moeten toch minimaal 100.000 mensen staan... als nou, je het hebt over massaprotest. Dat past of, niet, of niet op het plein, hoor. Nee, op het plein niet. Op het plein niet. Maar ik bedoel, uh, massaprotest... Ja, ik verwacht toch... Absoluut, Tuurlijk, duizenden, duizenden mensen. Duizenden mensen, vol ja, uit hoor, het hele land. ja hoor, ja hoor, ja... En dat, dat lijkt me gewoon moeilijk te organiseren ja. door, door elke partij in Nederland. Daarom? Niet alleen door de PVV. Als de SP het doet, krijg je ook een uh, paar honderd, misschien duizend mensen. Uh, P van de A krijg je, krijg je bijna geen mensen. De andere partijen weten dat soort aantallen al helemaal niet te mobiliseren. Nee, nee. Dus, dus... Eh, eh, het zou eigenlijk wijselijk zijn als hij van tevoren uh, ze gesteund had, uh, gesteund had uh, weten door, door andere uh, groepen, maar die willen zich waarschijnlijk weer niet met Wilders identificeren, want je ziet dat, nee. dat daar heel veel uh, protestbewegingen grote afstand van hem uh, houden. Ja ja, dus, ja het, li het lijkt me een het beetje een is... hachelijke onderneming. Precies, hij heeft ook niet veel leden die hij kan oproepen, dus dat... Nee, uh, nee, nee, nou ja, dat is, een, dat is een risico. We gaan het afwachten, Martijn van der Kooi, onze huispoliticoloog. Dank je wel voor je reactie. Binnenhof Watcher, Martijn van der Massa Massaprotest tegen dit kabinet is broodnodig. Wilders gaat hem organiseren op 21 september. Zegt u een goede zaak met mij of zegt u nee hoor, laat maar zitten. Ik ga er niet heen. Wouter uh, zegt, eens, maar kansloos... omdat zoveel mensen door de media anti-PVV zijn gemaakt. Mensen worden misleid door onze media en politiek. En Bertrand Verbeek zegt ook oneens... Wilders is nooit constructief geweest. Roepen dat alles slecht is, het is zo makkelijk. Dus schouders eronder met z'n allen. daar ben ik wel mee, mee, mee eens. Dana Ladici zegt, eens, Wilders heeft al vaak goede punten gehad... waar nooit naar geluisterd is. Hij is eigenlijk de enige die naar het volk luistert. Ik ga naar eventjes kijken. Saida uit Rotterdam... Da Hi Zede, met Joost. Wat is er met je gebeurd? Wat is er met ik mij gebeurd? Ik vind wel goed, ja, een beetje oproep tot te protesteren. Dat vind, daar vind ik je eigenlijk geen type voor. <laughs> nou, dat trilt me. <laughs> maar ik ben het wel met je eens. Oké. Okay. Want het is, gewoon, het is gewoon, kijk, je ziet nu ook werkloosheid is zo hoog, hè? Maar eigenlijk is het nog hoger, want vroeger hoefde je eigen huis niet op te eten of je spaargeld. Ja, je moet het, ja. snap je? Ja, ja. Dus die mensen, en, en, en er worden ook heel veel, hier in Rotterdam, heel veel mensen onterecht, krijgen ze geen uitkering. Ja. Er was een advocaat, die heeft daar ook protest tegen aangetekend. Aanget ja. En ik bedoel, van, meneer Staal, die zit nou in het buitenland. Toen die dat, ze moesten gelijk zijn paspoort afpakken. Uh, Dan kan die het geld hieruit geven. Ja. Maar dat is zei... ook zo'n luik. Nee, precies. Ja? Ben jij even van plan uh, mee te demonstreren? Ik kan maar niet schelen achter wie ik moet lopen. Kijk aan. Kijk aan, Saida. Ja, dat is taal. Dat Zo is taal. Hoe hoort dat? Jij voegde daarbij het woord. Saida, misschien ga ik je zien op het plein. En je had het laatst ook over iemand die woont bij jullie en die is wethouder in Rotterdam. Hoe kan die nou in Capelle wonen en hier wethouder zijn? Het wordt steeds gekker. Over wie heb je het nou? Over wimbo Tempel of zo had je het ik. Oh Rotterdam. goed, maar dat is heel lokaal hoor. Dat zijn onze de Rotterdamse mensen die dit begrijpen. De rest niet. Nee, Rotterdam is nu ook de hele deelgemeente Feyenoord gaat weg. Ja, ik dat weet het. Het moet wel doorbetaald worden. Dat ja. komen we weer allemaal... Hebben we het een andere keer maloten. over? Gaan, gaan we zeker is een keer. Oké, okay, je, Saïda uit Rotterdam. Dat begrijp je wel. We gaan even snel naar Gerard Drosterij. Hij is ook ergens uitgelopen. En, en kan ons zijn reactie geven. Goedenavond, meneer Gerard Drosterij. Hallo, goedenavond. Jo. Gerard, hallo. Zeg, wat uh, leuk Hoi. om jou even weer te spreken. Uh, ja, een tijdje geleden. Precies. Ik heb het dus over de massaprotestdemonstratie uh, ja. van Wilders uh, tegen het kabinet. Is, is dat uh, wat jou betreft een, een, een, uh, een terechtpunt dat Wilders maakt? Nou ja, inhoudelijk heeft hij wel een punt om te zeggen van... Uh, het, misschien is het is goed om, uh, om massaal de straat op te gaan. Een tweede is natuurlijk of uh, Wilders de aangewezen persoon is om dat te doen... Ik denk dat, uh, dat er genoeg mensen zijn... die best de straat op zouden willen gaan. Ja. Maar ik denk dat ze niet behoefte hebben... om dan geleid door Wilders te worden. Dat, dat hoorden wij ook. Alleen, is er, het is, ja. hij is de oppositieleider. Punt. Hij, mo hij moet dat doen. Ja, hij is, hij, hij, hij is de opposi oppositieleider. De SP is, is dat eigenlijk ook wel. Uh, maar uh, de vraag is... of hij uh, niet een klein beetje... te strategisch denkt. Het, het komt ook een, een klein beetje... kunstmatig over... Het hangt u een beetje in de lucht, omdat je het overal in het buitenland ziet. En uh, het komt een beetje over dat hij denkt: van nou, weet je, dat zouden we eigenlijk in Nederland ook moeten doen. Als hij dat echt heel serieus zou menen, en natuurlijk zit daar heus wel een, een, een punt, uh, hij zal heus wel het hmm. uh, gedeelte serieus uh, menen, ja. dan had hij eigenlijk ook de afgelopen maanden wat meer moeten laten zien. Want als je het zeg maar vergelijkt met uh, hoe hij de afgelopen tijd uh, in het nieuws was, of hoe hij. Uh, uh, ja. Op de politiek voorkomt uh, te Ja, dat valt dat valt heel erg tegen. Hij is behoorlijk uh, absent geweest de afgelopen tijd. Vind je dat? En dan ja, dat vind ja. ik wel. Hè. Als ja. je al ja, hmm. een, een partij als de SP bijvoorbeeld, die uh, houdt zich altijd veel meer bezig, is veel actiever met het, het organiseren zeg maar van, uh, van lokale organisaties. En, en mensen in, in de provincie hmm. om in dit geval dan te protesteren... tegen de plannen van het kabinet. Nee. En met, met de PVV is dat niet zo. Nee, als je, als je er is, kun je zeggen, laten ze zich wel heel erg goed en duidelijk horen. Daar heb ik net wat voorbeelden van gegeven. Je kunt ook zeggen, Gerard, ja. driekwart van het Nederlands... Drie kwart, hè, is tegen die 6 miljard extra bezuinigingen. De helft van de VVD ja. is het daarmee eens. Uh, meerderheid ja, van de PVDA-kiezers. Jij ook. Ik ook. Ja. ja, dan denk ik, die ja. niet? Dus de, de, kans dat, ja. dat de kans, de theoretische kans dat er veel mensen op afkomen... die is er natuurlijk wel bij die massademonstratie. Massa ja, maar weet je wat het is? Kijk, als, als zo'n... Uh, je, je zag het bijvoorbeeld bij Post.nl, dat is een heel goed voorbeeld. Daar zie je dus, uh, dat zijn ZZP'ers. Die mensen worden echt uh, geraakt in ja. de portemonnee meneer. Ja. Daar, daar zijn dus uh, klaarblijkelijk een paar mensen opgestaan... die hebben, hebben gezegd, en dit is uh, tot zover... Er is een, een, een demonstratie geweest, er is een staking geweest... uit hun hart, als het ware. En dat ook, heeft ook meteen effect. Ja. Wat je nu gaat krijgen, is een, een, een demonstratie... die nu al die georganiseerd gaat worden... pas na de vakantie in september. Ja. Ja. Um, dat, wordt, dat wordt ongetwijfeld wordt dat, uh, door de media gevolgd. Het krijgt dan heel erg een kunstmatig karakter. Ik heb veel liever dat zeg maar, verschillende maatschappelijke groepen... organisaties de handen ineens sluiten... Ja, ja. en zeggen van, dit is het algemene belang... En het maakt niet uit van wat voor politieke kleur je bent. Algemeen precies. Nu gaan precies. We de straat op. Beetje onafhankelijk. Ik... ja, oké. Okay. Ja, precies. Met een oplossing dat, dat, misschien dat... ook bedoel je. Ja, niet niet en alleen. Met op... een oplossing, ja. ja. ja. Oké, okay. ja. Gerard. Hier laten we het even bij, dankjewel Gerard Rosterij, Maar Merci, tot de volgende keer. U kunt nog meedoen hoor, de laatste vijf minuten gaan nu in. Massaprotest tegen het kabinet is broodnodig. U luistert naar Avondspits, Popini Radio 1. Gert van den Ende twittert mij eens. Op de bres gaan staan is het enige dat zal werken. Rutte is met bizar beleid bezig. Meneer Kuiper twittert mij oneens. Het is doorzichtig, je moet een plaat voor je hoofd hebben... om je voor de kar van Wilders te laten spannen. U kunt ook dus meedoen op Twitter. Uh, meneer Bunschoten uit Bussum, goedenavond. Hallo? Hallo? meneer Bunschoten, Joost Hermans, Zegt u het maar. Goedenavond, ik ben het uh, eens met uh, Wilders. Ja, protest aantekenen. En het is zo uh, het beste lijkt mij. Ze kunnen wel in september op het Malieveld iets gaan organiseren. Nou ja, daar komt maar een beperkt aantal mensen uit heel Nederland. Het beste is gewoon even de luchthaven schiphol platleggen, leggen. Uh, de, de, de autowegen blokkeren. En dan moet je eens kijken, dan komen ze wel in het, in het geweer. Want die slappe hap, die moet zo gauw mogelijk weg. En als uh, Wilders zich dan toch, ik ben het wel met hem eens, niet met alles. Hmm. Maar op dat gebied wel, als Wilders dan de macht zou krijgen, dan kan hij ook laten zien waar hij toe in staat is. Okay. Ja. Maar deze, deze, onze minister-president ja. met, uh, met die van de PvdA... Die moeten zo snel mogelijk weg, ja. want het is drie keer niks. En we worden op die manier wordt Nederland een derde wereldland. Kijk, meneer Bunschot, ik zet een punt, want duidelijker wordt het niet. Maurice Waalboer is het ermee. eens. Ze moeten niet gaan bezuinigen omdat werknemers niet aan het werk komen. En Rutte moet gewoon minder gaan verdienen. Veel reacties, ook op Twitter. Meneer Baar, daar komt uit Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. De zwakte van het Nederlandse volk is dat ze zo'n afkeer menen te moeten hebben van Wilders. Dat is misschien, zoals u zegt, ook wel door de media gekomen. En dat is de ellende, want Wilders is juist de enige, zoals u zegt, die naar het volk luistert... en het volk moet naar hem luisteren. Hij heeft het door waar het hier om gaat. Ja. Het kabinet is door een waan bevangen en die waan heet... De, het Verenigd Europa en de euro. Dat moet goed Koep beschermd worden en daartoe moet er steeds bezuinigd worden. En dat gaat steeds maar bergafwaarts. Ja. En Wilders en ook enigszins Roemer, die zeggen waar het op staat. Ja. En het is vurig te hopen dat de mensen hun, hun, hun, hun vooroordelen tegen Wilders... die ongegrond zijn laten vallen en dat ze opkomen zetten. Meneer Baar, u, u kan het goed omschrijven. Uh, bent u zelf ook uh, van zins om naar Den Haag af te reizen op 21 september en voor aan te staan? Zo enigszins mogelijk, uh, zeer zeker, ja. Kijk, meneer Baarden, dank u wel uit Rotterdam. De massaprotest protestdemonstratie. Uh, tegen dit kabinet is broodnodig. Wilders wil hem organiseren op zaterdag 21 september op het plein in Den Haag. Bent u daarmee eens? 0800 1121. gert Pasveer zegt oneens. Geweldige opmerking van de luisteraar. Wilders is niet te betrappen op oplossingen. Coraline van Renen zegt het uh, ook. De uh, situatie in Nederland is niet te vergelijken met Turkije, Brazilië of Egypte. Niks demonstreren hier. Zorgen dat je inzetbaar blijft. En focus die is dus tegen de massademonstratie. Uh, Merten uit Dordrecht. Goedenavond. Goedenavond. Zeg het maar, Merten. Eh, uh, met wie spreek ik? Met Joost. Joost oh, Eerdmans. Dag, Joost. Ja. Ja, nee, sorry, Ja, oké. Okay. Nou, ik ben oneens. Ja, waarom? Nou, wat voor nut heeft de demonstratie? Stel je voor dat de kabinet eruit gaat, hè? Ja. Dan moet toch iemand anders aan de macht komen? Ja, neem eens Wilders bijvoorbeeld. Wat, zou er zou dan wat veranderen, denk je, of niet? Ja, niet zolang ze in de EU zitten. Ja, dat wil Wilders, ja. We over dat zoveel werklozen erbij komen. Ja. Maar weet, nou, je, ja, weet je wat ook ja. zou helpen, Mertin? Dat er is wat minder landen bij de EU kwamen. Misschien dat iemand daar eens op een knop kan drukken. In, in kijk, kijk. plaats van Rutte. Ja, daar heb je een goede punt. Ja, ja. nou dat bedoel ik dat exact, dan... hoor, ja. En ik kom overal met die vrachtwagen. Ik kom over bedrijven, havens en zo is het vol met mensen. Ja. En ook okay. Nederlanders. Met en ik ga nog gauw even dankjewel naar Ralf op lijn 1. Ralf, goedenavond. Goeie avond Joost, ja, ik, nou ik ben het er eens dat we niet in, nooit in de EU hadden gemoeten, dat, dat klopt allemaal ja, ja. maar ik, ik, wou even, ik wou even terugkomen dat, uh, over die massademonstratie, kijk meneer Wilders, die heeft het vorige kabinet laten, laten vallen. En dat, dat is eigenlijk, vind ik, de hoogschuldige van het geheel waar we nu in ja, zitten. Ja, daar, daar zit altijd een pijnpunt, daar heb je gewoon gelijk in. Ja, dat, dat hoort nooit iemand zeggen, maar dat is wel degene die, die, die dat vorige kabinet, want dat, dat, daar had ik veel meer van verwacht ja. eerlijk gezegd. Ja. Ja. En dat, dat zag er ook naar uit, dat het verstandiger te werk ging dan nu, nou gaat de PvdA die regering. Hij, ja. hij heeft gezegd, ik, ik ga nooit weg, want dan laat ik, dan komt de Partij van Arbeid, dan, ja. dan mag nou, is dus Zo is het Ralf. Ja, ja. dankjewel ja. Ralf, een terechtpunt. Ik kan niet anders zeggen, uit Ettenloor, dankjewel. Ja, we zijn er doorheen met nog een tweet van Wijnand. Die zegt eens, dit kabinet moet eens begrijpen dat het nu loszand is. En op alles wat beweegt schiet, blijft trekken. Al dus aan een dood paard. En Wouter twittert eens, bezuinigingen storten onze economie in een vrije val. Nieuws uit Nulland, hofleverancier de Harensmit Smit valt als een blok. Dat laatste mag u zelf We denken waar dat op sloeg. Wij zijn klaar met avondspits. Straks op deze zender, mooi programma Kunststof. Daarin eet ontwerper Marije Vogelzang de gast. Eet smakelijk vast. Bedankt voor het luisteren, Twitter en bellen. Ik ben morgenavond terug met een nieuwe aflevering van Radio Avondspits. Wat mij betreft heel graag tot morgen namens de redactie hier. Namens onze allen Jan, Peter en Teun. Een fijne avond en graag tot morgen. Tot half zeven. Dag. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen.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 Dit is Radio 1.